Goedemiddag, ik ben Bienbuis Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen stijgt sneller dan verwacht. Als de stijging doorzet, liggen de komende weken 500 mensen met corona op de intensive care, zegt Ernst Kuipers, die de bezetting in de ziekenhuizen bijhoudt. En dat betekent dat andere behandelingen in de ziekenhuizen steeds vaker niet doorgaan. Tot nu toe wordt iedere patiënt, en dat is ook echt verhaal, wordt iedere patiënt opgevangen waar nodig... Maar er wordt veel gesproken om alle redenen over tweedeling. Voor mij is de tweedeling op dit moment dat iedere acute patiënt telkens opgevangen wordt. Maar dat we degene die uh, ja, soms ook urgent binnen een paar weken geholpen moeten worden steeds weer uh, moeten afbellen. Acht mannen worden verdacht van een kofferbakmoord in Dordrecht, zegt het Openbaar Ministerie. In augustus werd daar een lichaam in stukken teruggevonden in koffers die in de achterbak van een geparkeerde auto lagen. En de eerste twee verdachten komen vanmiddag voor de rechter. Station Maastricht wordt vandaag officieel geopend. Het gebouw staat er al meer dan 100 jaar, maar heeft nooit een feestelijke opening gehad. Toen het in 1916 voor het, eerst in, voor het eerst gebruikt werd, was de Eerste Wereldoorlog. Het station is de afgelopen jaren uitgebreid gerestaureerd en daarom komt er nu alsnog een feestje mondkapje komt ook weer terug. Je moet hem weer op in de winkels, op het seizoen en bij de kapper. En voor sommige mensen is dat goed nieuws. Voor Martin uit IJsselstein bijvoorbeeld. Sinds het begin van de crisis haalt hij mondkapjes uit China en hij had er nog een paar liggen. Van De FFP2 hebben er op dit moment nog ongeveer 70.000 liggen. En je hebt nog andere mondkapjes ook hè? Ja, dat zijn de type 2R mondkapjes. Van die blauw-witte. En hoeveel heb je er daarvan? Uh, rond de 60.000 nog liggen. En zaterdag gaat de mondkapjesplicht weer gelden. Het weer. Op veel plekken is het bewolkt. In Limburg kan het even regenen. Maar aan de kust komt de zon er af en toe door. Morgen begint opnieuw mistig. Er kan een bui vallen. En net als vandaag wordt het 8 tot 11 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het enige wat nog opvalt in de regio is de A7. De afsluitdijk vanuit Friesland richting Noord-Holland. Voor Den Oever 2 kilometer file. Reken daar op 20 minuten vertraging.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 Veel luisterplezier. We met Paul Simon Mother and Child Reunion. En ik ga door met Rafa El Akara, Afar La Mora, Give me some Sinds een aantal jaren gaan de vrijwilligers van Stichting Vrienden van de Zuiderduin één keer per jaar het duingebied in om onderhoud te plegen. Na een coronapauze van twee jaar worden deze natuurwerkdag op zaterdag 6 november weer opgepakt en iedereen is er uitgenodigd om mee te doen. Met medewerking van het duinbeheerder Waternet steken de natuurliefhebbers de handen uit de mouwen. De jaarlijkse natuurwerkdag in de Zuiderduin, zal in het teken staan van het weghalen van exoten... en het opruimen van zwerfvuil. Waternet heeft samen met de stichting Vrienden van de Zuiderduin... goed in kaart gebracht waar alle klussen te doen zijn. Wie mee wil helpen is van harte welkom, want er is genoeg te doen. De inloop is om kwart voor tien aan de Frans Zwaanstraat... bij het Zwanemeertje, en tot uiterlijk 15 uur... zullen de, de natuurwerkers doorgaan... Waternet zorgt voor begeleiding, uitleg, koffie en thee en eventueel soep tijdens de lunch. Gereedschappen en werkhandschoenen. Deelnemers zorgen zelf voor de lunch. Werkkleding en stevige schoenen. Ervaring is niet nodig, enthousiasme des te meer. De deelname is gratis en aanmelden kan via www.natuurwerkdag.nl En ik ga door met André van Duin. Het pizza lied. Even wachten.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 George Samvier, geboren in Roemenië 1941, is een Roemeense panfluitist. Hij was aanvankelijk autodidact en zette zijn opleiding voort aan het conservatorium in Boekarest. Samvier kreeg bekendheid bij het grote publiek toen hij ontdekt werd door de Zwitserse Marcel Sellier, die in 1960 een diepgaande studie deed naar de Roemeense volksmuziek. Sam 4 heeft de bekendheid gegeven bij de moderne publiek... en in sterke mate ertoe bijgedragen dat dit oude instrument... aan de vergetelheid werd ontrukt. Hij heeft veel platen met panfluitmuziek uitgegeven... en zijn lied Eenzame Herder werd gespeeld in Quintin Taramettino's film Kill Bill 1. Het lied was eerder een grote hit als thema van de televisieserie De Verlaten Mijn. Hier is George Sam 4 met... Bilitas.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 En toen hadden de Jacksons met Blame It On The Boogie, en ik ga door met een nieuwe van Adele die is van de week uitgekomen, en ik laat hem graag aan horen. Easy On Me. spreekuur. Na de presentatie kunt u individueel geholpen worden met uw vragen over uw pc, laptop, tablet of smartphone. Op 2 november gaat de presentatie over digitaal nalaten. U hoeft zich niet aan te melden. Elke eerste dinsdag van 10 tot 12 uur. De locatie: pluspunt Zandvoort Noord. En ik ga door met The Pointed Sisters. Fire. riding in your car you turn You say you wanna stay gebeurt er bij een hartverzakking. Een hartverzakking krijgen is spreekwoordelijk bedoeld. Je hart zat verzakt, natuurlijk zelfs niet, in je eigen borstkas. Maar wat is er dan een schokgevoel? Dat heeft te maken met onze vlucht- of vechtreactie bij gevaar. In een fractie van een seconde stuurt ons brein een signaal... naar ons zenuwstelsel, waarna de hartslag en de bloeddruk omhoog gaan... en de adrenaline door het lichaam giert. Er gebeurt niet alleen iets in je borstkas in je hele lijf is gespannen. Dat is ooit ontstaan om snel te kunnen reageren op naderende tijgers en ander gevaar. Maar ons lichaam reageert hetzelfde op nepgevaar. Zoals een vriend die je van achteren sluipt of een heftig moment in een horrorfilm. Sommige mensen kunnen daarnaast af en toe hartkloppingen krijgen. Dat betekent dat ze een afwijkende hartslag, harder, sneller of met meer pauzes, goed kunnen voelen. Soms minutenlang.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 ...naar het leukste radiostation van Nederland. In de vroegte van de morgen... ...sprak je zachtjes mijn naam. En ik wist dat je me zeggen zou...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 En volgens de Manhattans met Kiss en Say Goodbye. En Marco Bassato met Matt Simons, breng me naar het water. Stoppen met roken, Simone Keunings van Monumentum Coaching en Training biedt een nieuwe kans en geeft informatie over stoppen met roken. Jelke hulp en ondersteuning kunnen u verwachten. Woensdag 3 november om half acht, de locatie pluspunt Zandvoort Noord. Zoals amende leer met Follow Me. En ik ga door met Label, Lady Marmalade. is een hitsingle uit 1971 van de Franse jongensgroep Le Poppies. Het nummer stond twee weken op nummer 1 in de top 40 en blijven 25 weken in de hitlijst. In de daverende 30 stond het maar liefst 23 weken in de lijst genoteerd, waarvan één week op de eerste plaats. In de jaarlijst van deze hitlijst stond het bovenaan, derhalve was het dit hit van het jaar. Ook is het een jaarlijks terugkerende song in de eindejaarlijst van de top 2000. De naam, Le Poppy, is afgeleid van het genre dat ze zongen, popmuziek. De groep is voortgekomen uit de kinderkoor Le Petit Chanteur. Hun chansons gingen vaak over de liefde, het onbegrip tegenover de oorlog... en het geweld van volwassenen, de broederschap en vrede. Hun grootste his was Nonon Rue Genzé. Nee, nee, er is niets veranderd uit de jaren 1971... Hier zijn de poppies met nonon, rien, neus, chance.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 Vous oui, pour prier, pour prier. oui pour prier. Mais j'ai vu tous les jours à la télévision, même le soir ou de Noël, des fusils des canons, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Oui, pleuré. pleuré. Qui pourra m'expliquer que non? non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 Stop scopia, mi scopia, miscopia, miscopia, miscopia, miscopia, Stop miscopia, miscopia, miscopia, miscopia, miscopia,